Clemens Peters met het NOS-journaal. Voor de tweede keer binnen een week stormt het in Nederland. En daarom geldt in het hele land code geel. Storm Dennis is minder zwaar dan de storm van vorige week. Maar toch komen er uit het hele land meldingen van schade. Op de snelweg A76 tussen Heerlen en Aken waaide een boom op de weg. En ook in Oosterwijk in Brabant ging een enorme boom tegen de vlakte. Op Tessel stortte de gevel van een woning in Denburg in. Voor zover bekend raakte bij al die incidenten niemand gewond. CDA-fractieleider Pieter Herma wil geen blokkade opwerpen tegen samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur in Brabant. Dat zei hij bij WNL op zondag. In Brabant proberen CDA en VVD met de FVD een nieuw provinciebestuur te vormen. Binnen het CDA ontstond daar afgelopen week veel discussie over. Samenwerking met Forum of de PVV ligt gevoelig na de omstreden gedoogconstructie in het eerste kabinet Rutte met de PVV in 2012. Maar volgens Heerma zijn de tijden veranderd. Politieke partijen worden steeds kleiner en het uitsluiten van partijen leidt tot onbestuurbaarheid. De luchtverkeersleiding op Schiphol heeft in januari per ongeluk 16 vliegtuigen laten landen op de Zwanenburgbaan, terwijl die nog niet was vrijgegeven. Pas na een half uur ontdekten de verkeersleiders hun fout... maar na een toestel van Ryanair, dat al bijna was geland... opdracht kreeg om een doorstart te maken. Volgens de luchtverkeersleiding is er geen sprake geweest van botsingsgevaar. De politie in Costa Rica heeft een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept die bestemd was voor Rotterdam. In de haven van Limon vonden beambten maar liefst 5000 kilo in koffers... die in een container waren verstopt. Officieel bestond de lading uit sierbloemen. Er is één iemand gearresteerd. Volgens de Costa-Ricanen is het de grootste drugsvangst uit de geschiedenis van het land. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege zware windstoten. Verder is het bewolkt en valt er de hele dag regen. Met 12 tot 17 graden is het erg zacht. Vanavond neemt de wind in kracht af. Morgen is het wisselend bewolkt met pittige buien en daarbij kans op hagel, onweer en zware windstoten. En er worden het 10 graden. ZFM. De zijn al zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Leef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM en onder het man van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een aan inschakeling van historische feiten en witteswaardigheden en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 En die was van Louis Dames met weet weekje nog wel oud in opname 1928. En de volgende artiest is Willem, beter bekend als Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlands cabaret. Cabaretier moet ik zeggen. Zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En samen met Toon Hermansen is dat en met uh, Wim Kant. En in 1960 heeft hij een mooi nummer gemaakt. Wim Sonneveld hoort u nu met Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. alli die Amsterdamse mensen, al die leefjes avonds het plein, Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. een vreemde meneer in het kamertje voer, en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor Dus nou ons wat we naartoe. Dus kom nu weer. Je weer net zoals voorheen Met heel mijn hart naast je gaan staan Dus waarom dan langer nog wachten Voor ons is het hier van belang Een man Kansas City is het mooiste meisje van de stad. Kitty uit Kansas City is een echt wilde veel kat. Zij is een meisje met veel temperament, die dan iedere cowboy kent. Jubia je, jubia je, jubia je. Kansas City Is het mooiste meisje van de stad In de bergen is ze geboren In de bergen voelt ze zich vrij Ze heeft nog aan geen man haar hart verloren Want ze leeft daar gelukkig en blij Is er een schietpartij Oh Kitty is erbij oh, Kitty uit uh, Kansas City is het mooiste meisje van de stad? Kitty, uit Kansas City. Is het echt te wilde kat? Zij is een meisje met veel temperament. Die dan iedere cowboy kent. Jeb en jee, jij, jeb je, hey, hey, kitty. Kansas City Is het moeilijkste meisje van de stad Is er een schietpartij Ook oh, is erbij Ook hey, City is het mooiste meisje van de stad Kitty uit Kansas City Is een echte wilde kat Zij is een meisje met veel temperament Die daar iedere koolboy kent Jippie a jay Jippie a Kitty uit Kansas City is het mooiste meisje van de stad. Hey! Ja, u hoort de muziek van Herman Lippinkhoff. Met Kitty uit Kansas City. En daarvoor duwen onbekend met wat kan het leven mij nu nog geven. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Het komen nu alleen maar mooie oud-Hollandstalige nummers. En zo ook de volgende formatie. Bijna elke week laatste tijd draaien we daar nummers van. Ja, zuster, nee, zuster was in de jaren 60 een populaire Nederlandse komische televisieserie. De oorspronkelijke serie werd door de Vara uitgezonden tussen 1966 en 1968. En de teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit, die voor een liedje samenwerkte met Harry Banning. En de regie was van Henk Barnard, Bernard Boudewijn en Frits Butsela. En op 3 september 1966 was de eerste uitzending. Nou, later zijn er nog films van gemaakt in de jaren 90. Ik meen 99 hebben ze nog een film van gemaakt. En opnieuw werd er een serie uitgebracht met nieuwere bekende Nederlanders. Maar u wordt nu het origineel. Een nummer uit de Ja Zuster, Nee Zuster met Ik Verander. Als iedereen naar bed toe is, s'avonds kwart voor elf... dan zet ik alle pruiken op en ik bekijk mezelf. Vandaag wil ik een Beatles zijn, want Beatles vind ik fijn... Ik word een beetje duf, ik zet een andere haartooi op en ik ben een fraaie juf. Een markiesin dat wil ik zijn, dat ligt wel in mijn lijn. Ja, ja, ik voel me aan. Kruik. Dan zet ik dit nog even op, het is de kokkenpruik. Dan ben ik zomaar door de weeks een hele kwaaie feest. in Holland, de sneeuwklokjes. Nou, ik hoop dat u een beetje bijgekomen bent... van die vreselijke storm van... afgelopen week. Dat was behoorlijk heftig, windkracht 12. Windstoten van 130 kilometer per uur. Dus uh, ja, het was best stevig. Ik hoop dat alles nog in de tuinen aanwezig is. Heel veel dingen vlogen door de lucht heen. En, uh, ja, in Nederland, algemeen in Nederland. Wij hebben natuurlijk altijd wel last van de wind hier in Zandvoort. Maar eh, sommige daken waren eraf gegaan... En, ja, ongelukken op de weg. Bomen die omgevallen waren. Dus uh, ja, gelukkig is het weer iets rustiger. Nou ja, in Zandvoort zijn we het wel een beetje gewend. Maar windkracht uh, 12 is toch wel uh, 11, 12 is toch wel heel erg heftig. CFM Zandvoort, lokale onroer uit de Basplaatsen Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. En we gaan door met de Barreflies: een Amersfoorts duo bestaande uit de broers Luc en Godert van Koljem. En ze waren vooral bekend van hit Dixieland, Dixieland en Willem wordt wakker. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Iets minder bekend, maar waarschijnlijk klinkt het bij u wel bekend in de oren: de Barrefly's. Ik wou dat ik maar weer een cowboy was. Ik wou dat ik maar weer een cowboy was. De golf van het in de Zocht, hij zocht een baan ik kreeg er verdienen dat wij mensen al dan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 Ja, of ik het weet Dat is 40 jaar geleden. 40, ja. Toen waren wij nog het oude koppeljongen, Wijntje en Henkje. Ja. En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou... Ach ja, wat vliegt die tijd, hè. Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen? Heel graag. Nou, vooruit dan. Met jou in mijn sas. Ik van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van jou hou. Wat verdriet, mooi ben je niet. Het gaat vooral wanneer je kunt.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 als spartsoenlijk mens aan wennen moet ik wil je voor geen ander ruilen omdat ik zoveel pijn je har. al zijn jaren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend oh. toch zou ik jou niet willen Zo'n magere modepret. Lief en je leed, zoals je weet, de zaal deerden wij. Het lief overal, oh dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij, dan heb je toch geweten, al liet je mij op dikwijls in de kou sloeg je vaak een beide ogen te Toch kan slechts maar reijn ontscheiden omdat ik zo ver van je had. Kijk, zei met ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Oude, Doet dit jou nog ook wat mij? Als je uit, ik kan wel houden. voor mij, dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kal en sloeg je vaak met beide ogen. Toch kan slechts, slechts maar, hij ontscheiden, scheiden, omdat ik zo van, van je haar. Wie thuis wordt bij de rijken en zich moet laten kijken. En op de pier moet zitten om anderen te bevitten. Wie een auto moet besturen, al zou je hem één dag uren En onder het chaufferen blijft zitten gewoon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 Eten, waar badkostuums te huur zijn, die pas voor elk figuur zijn. En menigheen zegt, lieve schat, ik heb een goede week gehad. Ik breng mijn weekend door met jou in Schevening. Is Koenja hand zo samen aan het stille strand in Scheveningen? Een spraakzame familie met Mokums domicilie, dat hoor je.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 Tot lichte krampen, pa zegt als het me moet schat Dan vuif ik op een bloedbad, ben je dan pas de vrij clear? Ik maak de rode zee hier, pa zegt is waar podome Daar zou haast ruzie komen, hij kietelt de maar weer in haar zij En met een zandbas neuriet hij Ik breng hem een wier. is met Weekend in Scheveningen. En daarvoor hoorde u Sylvijn Poons en Heintje David... met Omdat ik zoveel van je hou. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats. Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12...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 Op de website is het ons niet aangepast. Ik weet niet of u al zover bent dat u ook in de web... Sommige mensen die, uh, die weten precies hoe het werkt. En sommige mensen, mijn moeder die uh, heeft daar echt geen kaas van gegeten. Ze wil er ook niks van weten. Vertel er gewoon van. Je moet straks luisteren en dan is het goed. Maar om nou een website op te gaan zoeken of de app van uh, CFM... is af en toe een beetje lastig als je wat, uh, wat ouder bent natuurlijk. We gaan door met muziek. Petrus Jacobus, roepnaam Piet Muizelaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978. Was een Nederlandse revueartiest en zanger. Die samen met Willy Walden bekend werd als het komische duo Snip en Snap. Muizelaar werkte zijn hele leven in de revue. En afhankelijk in kleine gezelschappen. En vanaf 1928 in de Bouwmeester Revue. Het geschelschap van Jan Buzuin leerde hij Willy Walden kennen... en na een toeval maar zeer succesvol optreden... in de bonte dinsdagavondtrein in 1937... werden de dames snip en snap een begrip. Walden was snap, Muiselaar was snip... en 40 jaar lang stonden Muiselaar en Walden samen op de planken. En dan hoort hem nu alleen Piet Muiselaar met... Meisjes, daar zijn de matrozen. In roestige anken, een zeemanscafé... Vond Caroline, een kind van de zee. Zij schenkt volle glazen en stoort lachende wangen met vrolijke jantjes die Struwe. Het weerzien is mooi En roosjes verborgen En scheepjes vergaan Maar een vrolijke zeeman Hij blijft altijd bestaan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 Theo Diepenbrok met zo uh, een, een beetje zo. Een beetje zo. En de volgende artiest is uh, Mieke. Artiestennaam van Mieke Gijs. Geboren in Turnhout op 8 mei 1957. Is een Belgische slagerzangeres. En als het goed is, hoort hij nu een trek van deze dame. Ja, het is een beetje lastig zoeken allemaal. Hè. Want sommige tracks uh, uit die tijden. Er staat alleen maar een voornaam. En dan moet je maar even geloven dat het ook allemaal. Uh, he, Mieke zangeres, er is er maar één van blijkbaar In die tijd Wordt er nu Mieke met Zou dat liefde zijn? Als je steeds maar aan dezelfde denkt En als je dan je hartje aan hem schijnt Zou dat dan liefde zijn? Zou dat dan liefde zijn? Dan liefde zijn? Als je steeds maar denkt aan wat Zo blah. Als je hartje voor hem sneller slaat, steeds als hij je tegenkomt op straat, zou dat dan liefde zijn, zou dat dan liefde zijn. Wanneer je bloost als hij je vraagt, broodje en witte radijn, geen pauze, maar mooie radijn. Dan die ik ken, Hoeveel mensen in de rat Hebben voor mijn kleine krat Nog wat gegeven Zo zal ik leven Ja ik ben Sally Gewoon van me Sally En toch zegt men Ik ben een oude naam Dan schud ik alleen mijn kop Geef er heus geen antwoord op, want ik ben Sally met de Rome.